Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Met de digitale beveiliging van de grensbewaking op Schiphol is veel mis, zegt de Algemene Rekenkamer. Twee van de drie systemen die de Koninklijke Maratioce gebruikt... zijn niet volgens de regels beveiligd tegen cyberaanvallen. Systemen op Schiphol worden amper getest. Niet alleen op aanvallen van buiten, maar ook van binnenuit. De Rekenkamer onderzocht een fictieve aanval door iemand van Defensie... Die kon inloggen met een standaard wachtwoord uit de handleiding... en een e-mail sturen uit naam van de commandant ter strijdkrachten. De Rekenkamer adviseert veel meer te testen... en noemt dat, gezien het grote belang van Schiphol... onbegrijpelijk dat het niet gebeurt. Er is duizend miljard euro extra nodig aan Europese noodhulp... om de coronacrisis aan te pakken. Dat zegt eurocommissaris Gentiloni van Economie... in het Duitse weekblad Der Spiegel...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 Maatregelen kwamen laat op gang, zeggen partijen, maar dat kwam ook doordat de commissie niet zoveel bevoegdheden heeft. VVD en GroenLinks vinden dat de Europese Commissie veel te slap is geweest tegen Hongarije, waar onder het mom van de coronacrisis het parlement buitenspel werd gezet. Het weer, veel zon en er staat een stevige oostwind. Het wordt 13 graden op de wadden tot 20 in het zuiden van het land. De rest van de week veel zon, minder wind en iets warmer.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM. Ik begon deze uitzending met een wel heel toepasselijk uh, nummer, qua titel althans, Corona. Gezongen door de Spaanse gypsy groep Los Reyes. Natuurlijk bedoelen we hier niet het virus, maar uh, zij heten De Koningen en ze zongen het liedje De Kroon. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag deze week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag... uw muzikale gastheer zijn van 10 tot 12 op uw favoriete ZFM-station. Sinds vledia april maak ik deel uit van het ZFM Jazz presentatorenteam. En nu mag ik in deze barre coronatijden ook deze uitzending verzorgen. Wees niet bang, naast jazz houd ik ook van veel andere muzieksoorten en ik zal u in de komende week laten genieten hopelijk van veel muziek van Nederlandse artiesten, maar ook Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Chinees en af en toe wat jazz. Ook heb ik iedere uitzending een artiest van de dag gekozen. Vandaag is dat de op eerste paasdag overleden Louis van Dijk. Ik draai nu een van zijn allerbekendste nummers dat hij in verschillende uitvoeringen gespeeld heeft. Ik heb klaar liggen zijn versie van The Windmills of Your Mind, samen gespeeld met Cor Bakker. En dit nummer hoefde natuurlijk geen aankondiging. Abba, Dancing Queen. Het openingsnummer was dus The Windmills of Your Mind door Louis van Dijk. En ik heb iedere dag deze week, wanneer ik uitzending heb, een artiest van de dag. En vanwege het feit dat Louis dus afgelopen eerste paasdag overleden is... vind ik het een goed idee om hem met wat extra platen in dit programma te herdenken. Het was een uniek muzikus, uh, zoals we alle weten. En uh, u zult nog meer van hem horen de komende twee uur. Ik had al gezegd in mijn inleiding, ook veel Nederlands. Uh, Buma Stemra riep daar uh, toe op, maar dat hadden ze eigenlijk niet hoeven doen... want we hebben natuurlijk een variëteit van Nederlandse artiesten... waar je u tegen zegt in allerlei verschillende genres... En ik hoop daarvan u ook de komende week van al die verschillende genres wat te laten horen. Uh, het nummer wat nu klaar ligt, dat is van een uh, groep die ik uh, al jaren uh, bewonder. Namelijk de Amazing Stroopwafels. Met name tijdens uh, Radio Tour de France uh, worden ze veel gedraaid. Uh, ik heb dan ook klaar liggen in de hoop dat we ergens dit jaar daar weer naartoe kunnen. Ik ga naar Frankrijk, de Amazing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 dan gaat mijn trein, dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier rijd, houd jij me aan de lijn. U treft Atrecht, kamerelijke leveringen. reis van Sjalo, Groos, loteringen. en Utrecht. Groos, haar antwoord is net de plan. Maar Bamba, Krupsjör, Kompetent, Rockport, Kate, Kikkerbril, Hans Leven, en nog even hun zeven. Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haakt en daar dus ook nooit op vakantie gaat. Ja, zelfs in Brussel, Bruxelles. dat jij al vreselijk waart. Ik zou in Frankrijk ook niet je dag, maar jij ja, ik ga toch. Want je moet toch wat daar stond brood. en men gaat nooit in wat.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 Dat waren de Amazing Stroopwafels. In uh, deze tijden van corona kunnen we wel wat help, wat hulp gebruiken. Uh, het Beatle-nummer Help wordt hier vertolkt door Tina Turner Help. Stem altijd, Tina Turner. En wat jammer dat uh, de gelijknamige musical Tina... Uh, door de coronaproblemen uh, voorlopig stopstaat. Zoals alle prachtige theaterproducties. Ik had hem op mijn verlanglijstje staan. En ik hoop dat hij toch dit jaar weer opnieuw uh, kan worden gestart. Uh, want het schijnt een fantastische productie te zijn. De productie Tina. Ik neem u mee naar... Uh... Portugal. Portugal kennen we natuurlijk voor de Fado... maar ook Portugal heeft een uh, mooi bestand aan singer-songwriters. En ik wil u graag kennis laten maken met een dame... geboren in 1965 in Lissabon, genaamd Mafalda Vega. Zij gaat zingen Uma Noite para comemorar... oftewel een nacht om te vieren. The king the of... pool. Voor fijnden, zijn we We zijn We En dat was uh, onze Mafalda Beiga uit Portugal. Het loopt uh, tegen de klok van uh, half elf. En dat betekent dat uh, zo meteen uh, Jelmer erin komt. En uh, die ga ik uh, zo bellen. Uh, terwijl ik dat doe, luisteren wij even naar nog een nummer van Jaap Dekker. De bekende... Boogie Woogie-pianist die ooit een LP uitbracht met allemaal Nederlandse kinderliedjes. Tot aan de nieuwtjes van Jelmer horen we nursery rhymes met onder andere Berende bordje 1, 2, 3, 4 hoedje van papier en nog een aantal andere bekende nummers in boogie woogie stijl. Als het goed is, dames en heren, dan hebben we nu Jelmer aan de lijn. Jelmer, klopt dat? Ja, goedemorgen, hallo. Oké, okay. Jelmer, wat heb je voor ons uh, in petto? Ja, ik, heb, uh, ik heb toch weer een paar uh, nieuwtjes bij elkaar uh, verzameld. Uh, eerst te beginnen met een korte update van een uh, aantal uh, ziekenhuisopnames uh, uit de gemeente Zandvoort. Dat is volgens de laatste cijfers uh, zijn die opgelopen tot uh, 13 personen. Die zijn opgenomen met het virus. En uh, landelijk zijn, uh, is er ook gisteren weer een update gekomen uh, met, 110, met een toename van 110 personen. En het aantal ziekenhuisopnames staat in Nederland nu op uh, uh, 9700 mensen. En uh, het aantal overleden personen is toegenomen met 85 ...tot uh, 3.785 personen. Dus dat even voor de update. Uh, dan het volgende. Er zijn een uh, record aantal bijen geteld... ...en zelfs al de eerste zwermen zijn uh, gesignaleerd. Bij de derde nationale bijentelling... ...is het uh, afgelopen weekend een record aantal bijen geteld. Ruim 10.000 mensen noteerden zo'n 136.000 bijen... Vorig jaar werd eh, in hetzelfde weekend bijna 54.000 bijen geteld door ruim 5.000 mensen. Even kijken. Uh, het gaat uh, niet slecht met de bijen, zeggen verschillende experts. En ook uh, etomoloog uh, van Naturalis Vincent Kaufman, uh, die nauw verbonden is met het bijenonderzoek, zegt dat het uh, veel te maken heeft met de stedelijke omgeving... ...waar de bijen toch steeds meer uh, zich op aanpassen. En dat is ook te zien in de cijfers, want het is dus flink toegenomen. Het gaat dus goed met de bijen. Uh, dan nog even over het weer voor het laatst. Uh, het is uh, vrij zonnig de komende week. Ook weer heerlijk voorjaarsweer. 17 tot 19 graden. Enkele dagen kan het zelfs oplopen boven de 20 graden. Uh, de zon uh, schijnt uh, de hele dag door en uh, er is weinig kans op een bui. Donderdag kan het zelfs de mooiste dag worden uh, van de hele maand. Temperaturen lopen dan op tot zo'n 25 graden. Dus, uh, en dat uh, dan nog het laatste uh, beetje serviceinformatie. Want morgen is er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad. Uh, en die is online te volgen op uh, de gemeentesite. Want uh, net als de vorige commissievergadering gaan de uh, raadsleden online met elkaar uh, in, vergadering, in, in vergadering. En dat is voor iedereen te volgen uh, op de gemeentesite samfort.nl. Nou, dat was hem. Hé, hey, maar hartstikke bedankt. <coughs> Mooie items, uh, met name van die bijen. Ik neem aan dat het over de wilde bijen gaat en niet over de bijen bij de imkers. Nee, inderdaad gewoon de bijen die... Uh, ja, Los zijn van niemand, zeg maar. Gewoon de wereld erbij, inderdaad. Ja, dat klopt. Fantastisch dat dat uh, zo'n telling is. Want uh, het is inderdaad voor van ja. alles en nog wat superbelangrijk. Ja, er zijn niet alleen meer bijgeteld. Maar er zijn ook uh, twee keer zoveel mensen die uh, het hebben bijgehouden. En ja, dat, uh, dat, is, dat is natuurlijk wel ergens. Uh, omdat mensen natuurlijk nu veel thuis zijn. Zijn er ook uh, meer bijgeteld. En dan uh, is dat voor het onderzoek ook weer goed. Dus... Uh, het is een positieve berichten vandaag. Oké, okay, trouwens bijgehouden vind ik wel een mooie beeldspraak in dit verband. Oh ja, bijgehouden, ja. <laughs> ja, dat is een goeie inderdaad. <laughs> hey, jammer, ik hoor je morgen weer. Tot dan. Ja, helemaal goed. Succes. Dank je. En dan, dames en heren, na deze interessante weetjes van Jammer. Heb ik uh, weer iets heel anders klaar liggen. We verplaatsen ons naar het uh, Afrikaanse continent. Uh, ik heb voor mijn werk uh, altijd veel over de wereld mogen reizen. En omdat ik een muziekliefhebber ben. Kocht ik dan altijd wel wat cd'tjes uh, in het land waar ik was. En uh, dit uh, komt uit uh, Tanzania. Het is van de Safari Soundband. Uh, het wordt gezongen in Swahili. En het heet Jumbo Jumbo Buana, oftewel hallo, hallo meneer. Van de Safari Soundband uit Tanzania. We maken even de oversteek naar de Verenigde Staten. Uh, en ik heb klaarstaan voor u een nummer van de countryzanger Glenn Campbell. Glenn Campbell, uh, geboren in 1936 en in 2017, dus een paar jaar geleden, overleden aan de gevolgen van Alzheimer. Was een zeer populaire Country artist, met name in de States, misschien wat minder bekend hier. Uh, maar ik vond het altijd een fantastische zanger. Een, een kruising tussen country en wat, wat show. Het was ook een goede gitarist. Op YouTube is nog een uh, documentaire te vinden over zijn laatste jaren, waarin hij met steeds voortschrijdende Alzheimer zich door een filmploeg heeft laten filmen. En hoe hij zijn laatste optredens deed, begeleid door zijn band, maar ook veel. Kinderen van een familieleden in speelde. Een heel indrukwekkend monument uh, over hoe een artiest, uh, een popartiest... Met, uh, aan het eind van zijn carrière met uh, Alzheimer omgaat. Een echte aanrader om uh, die docu nog eens op YouTube te bekijken. Ik heb klaar liggen een live opname uit de uh, Garden State Center uh, in 1969. Dus nog een aantal jaren daarvoor. Met Glenn Campbell gaat u horen met het nummer Gotta Travel On. And I've played around uh, This old town too long uh, Well, summer's almost gone Yes, so winter's coming on Well, I've played around And I've played around uh, This old town too long And I feel just like I've got to travel on Well, I want to see my baby Well, I want to see her bad Well, I want to see her bad yeah. My baby. Well, I want to see her bad She's the best gal this poor boy ever had Well, Papa writes to Johnny But Johnny can't come home No, Johnny can't come home I said, my Johnny can't come home Papa writes to Johnny But Johnny can't come home Cause he's been on the chain gang too long Well, the high sheriff and the police, well, they're ridin' after me Well, they're ridin' after me Everybody's coming after me The high sheriff and the police, well, they're ride after me And I feel just like I've got to travel on I've played around and played around this old town too long. Well, summer's almost gone, yes, winter's coming on. Well, I've played around and I've played around this old town too long, and I feel just like I've got to travel on. Well, I've played around and I've played around this old town too long, and I feel just like I've got to travel. On. En dat was Glenn Campbell met Goddard Travel On. We komen terug bij de artiest van de dag. En dat was Louis van Dijk. Louis van Dijk die ontzettend veel stijlen heeft gespeeld. Afgestudeerd was klassiek aan het conservatorium, Koen Laude. Toen zijn carrière begon bij Ramsey Schaffi. Uh, daarna ook heel veel jazz gespeeld heeft. Maar ook andere uitstapjes naar andere soorten muziek. Iets waar de jazzpuristen uh, altijd hem heftig voor gecritiseerd hebben. Maar dat kon hem helemaal niks schelen. Hij, dat, hij noemde dat de jazzpolitie. En hij wenste zich van de jazzpolitie niets aan te trekken. En uh, speelde gewoon lekker waar hij zin in had. Ik heb hier klaarstaan een nummer van Procol Harum. A Wider Shade of Pale in de opvatting van Louis van Dijk... die hier begeleid wordt door Jacques Scholz op Bas en John Engels op Drums. Van Dijk met zijn uh, bekende manier van uh, het omspelen van een, uh, van een thema. Dat kon niemand anders zo goed als hij uh, dat improviseren. Hij noemt altijd, uh, dacht ik, springen in een diep gat of springen in een ravijn en maar kijken waar je uitkomt. We gaan weer eens even over de grens uh, en deze keer naar Spanje. Ik heb uh, wat klaarstaan van een Spaanse zangeres. Tamara, voluit Tamara Macarena Vaccarel Serrano. Een uh, Spaanse zangeres uit 1984, stamt ze, is ze geboren. Uh, en van haar uh, cd Abrazame, oftewel Omhelsme... Uh, gaan we luisteren naar het nummer Como le explico... oftewel Zoals ik het uitleg. Me acuesto, sueño con sus besos Si estoy despierta muero por tenerlo Quiero entregarle el resto de mi vida Lloro en silencio toda esta pasión Pienso en el día en que estaremos juntos Sueño con verlo haciéndome el amor Siento que vive aquí mi pensamiento Quiero entregarle toda mi pasión Che ik heb er Estaremos juntos, sueño con verlo haciéndome el amor, siento que viva que mi pensamiento, quiero entregarle toda mi pasión, quiero decirle que este amor que siento no es una llama solo. En deze dame die in Nederland volgens mij volledig onbekend is, heeft zo'n twaalf platina en één gouden plaat op de naam staan. Dat betekent dat ze zo'n 1,2 miljoen verkochte albums heeft. Ik vind dat altijd een heerlijke stem om na te luisteren. En dat geldt ook voor de volgende artiesten: Akda en De Munnik, niet of nooit geweest.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 Wat een zonde, we zijn het allebei, maar willen...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 Ik ben mezelf niet nooit geweest, al Ik ben mezelf niet het nooit geweest, Kom al, die jaren geweest. Geweest, al die jaren geweest. en de munnik. Ik heb nu wat klaar liggen uit het Duitse repertoire. En wel de Comedian Harmonists. Willem Duis placht nogals vaak in zijn programma Muziekmosaïek wat van hen te draaien. Zij waren eigenlijk het eerste close harmony groep in Europa in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het was een Duits-Joodse zanggroep. En dat betekent dan ook dat naarmate de. De Reichskultuurkammengesetzes in 1933 werden uitgevaardigd. Het voor Joden niet meer mogelijk was om op te treden. En de, hun hoogtijdagen waren dan ook in de jaren 20 en 30. Er is veel bewaard gebleven. En ook na de oorlog is deze stijl weer ter hand genomen. Wij gaan luisteren naar een bekend nummer van hen. Wochenend und Sonnenschein van de cd Veronica Dierlenz is daar. Wochende, Sonnenschein, Brauchst du mehr um glücklich zu sein. Du, du, Wochende, du Sonnenschein, Und damit die Reen walt erbij. Weiter brauch ich nichts, um glücklich zu sein. Wochende, du Sonnenschein. Märchen zieht, zieh, zieh, genau wie weinig. Alle vöglein stieren, fröhlich sein, in und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unsere Mühle. Tadadad tief im Wald nur ich und du, der Herrgott, rödt dein. Auto. Zu. Denn er schenkt ons ja zo gelukkig zijn, doch in de donzelen nu zes dagen der Arbeit. Doch am 7 Tut und End und dan met und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein, die Lerche zieht, die singt genau wie wir ein Lied. Alle Feglein stimmen